vijf uur moutscheurs met het NRW-journaal. Premier Rutte heeft in Zuid-Korea de slachtoffers herdacht van de Korea-oorlog. Dat was een herdenkingsceremonie bij het Nederlands oorlogsmonument in Yungchong. Daar overhandigde Rutte een boek over de ervaringen van Nederlandse militairen... die meevochten in de burgeroorlog. De strijd tussen Noord- en Zuid-Korea duurde van 1950 tot 1953... en kostte honderdduizenden militairen het leven. Onder wie 123 Nederlanders...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 En in een Italiaanse steden is gedemonstreerd tegen racisme... naar aanleiding van de schietpartij vorige week in Macerata... in midden-Italië. Een man van 28 opende toen vanuit zijn auto... het vuur op zes Afrikaanse migranten. Zij overleefden de aanslag. Macerata was een van de steden waar het werd gedemonstreerd. Ook in Rome, Turijn, Milaan en Palermo gingen mensen de straat op.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 extra lang, want we zetten uit vanuit een nieuwe studio. En uh, jeetje mine wat kan er toch veel fout gaan in zo'n nieuwe studio? Er werden net boxen opgeblazen of zo. Ik heb geen idee wat er zo direct gebeurt als ik deze knop weer uitzet. Maar jij bent in ieder geval bij Risa. Ik zet het geluid ietsje harder, zodat je me beter kan horen. Je bent aanbeland bij Risa en je hoorde het al uh, daarnet bij uh, Luc. Ik heb uh, drie dames hier zo in de studio zitten. Drie nieuwe talenten op een muziekgebied. En die ga jij uh, nog heel vaak tegenkomen op je radio. En dan kan je zeggen, oh maar die heb ik het eerst gehoord bij Risa. Verderop in de uitzending natuurlijk ook een uh, review over een film die deze week zeker gezien moet worden. Maar voor nu, genoeg gepraat, tijd voor die plaat. One, two, one, two, one, two,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 Back and forth, back back back and forth, back, back and forth, back and forth, back and forth, back and forth, back back and forth, back, back, back, and forth back, back, back, back and forth, and forth. No, back, back and forth, back and forth, back the forth, back and forth, back What's poppin' in y'all niggas boba blastin' chaise chocolate short Riz mellamox rock those all day 1960 shit I'm goeie That's right motherfucker, don't hold me The world's greatest Las Vegas paid is rock skin painted on my face look ageless perfect convos ghost bang out condos Jeff from Homo X we Bang Rose Stan Clos and plain clothes Chains those bang those same old same old same y'all yeah, straight up this the jump off right here The grab a bit Representing rock and boulders All my rich gangster style Killers, y'all know what time it is Shorty, do your thing Get up on that Right now, boo Do yeah. you That's what I'm talking about. Step to my groove, move like this. When we shoot the gift, of course it's ruthless. Grab the mic with no excuses in a sec. Grab the text salute this. Executing, shaking all sets, and, no sense. and now I'm breaking all no hex. I'm taking all no bets. Want best. Who won't bets? Who won't the drum max? You won't stink, we got the bigger bank. Bigger shank to fill your tank. Steal the same, kill for real. Ride and crank, slide, do or die. the bait, admire the grades. On fire with a heart of hate. Bit of give every part of take. Heavy darts to quake. It's okay. All, all fake. Get caught by the drop kicks. You know the drill. Yes, it's Park Hill. Yo, we hit him with the hot ribs. On the go, check the flow. Saying woo don't rock shit." Stop quick, hold the gossip. Stop sweating my pockets. I hit a hot shit. Was uh, sneller afgelopen dan ik dacht. Uh, maar ja, dat is waarschijnlijk ook met mijn carrière. Dus dat komt wel goed uit. Je luistert naar Risa, het programma waarbij we met z'n allen radio maken. En met z'n allen bedoel ik de Bienen en Varen Academy leden die hier naast me zitten. En onze eigen redacteur Mai. Die, uh, die eigenlijk vanaf, uh, vanaf dit seizoen gewoon helemaal vaste uh, vast vertegenwoordiger van het programma is. En de zweeper overgeeft over deze groep talenten die af en toe eventjes flink in het gereel moet worden geslagen. Geen probleem, want ze maken daardoor mooiere dingen. En. Uh, ik heb hier ook zangeressen, maar wie heb ik hier nou precies voor me? Dat er talent zit in de Nederlandse zien, dat mag wel duidelijk zijn. Maar wie zijn die talenten nou? Wie zijn nou die mensen die waarschijnlijk wel door kunnen stromen tot een echte grote artiest? Vandaag hebben we er drie uitgenodigd. In de studio zijn Isa, Samora en Inge. Goedemorgen dames. Goedemorgen. Waren jullie nog wakker of zijn jullie net wakker? Ik ben net wakker. Net ik... wakker? Ik ben ook net wakker geworden. Ja, ik ook. Samora, ja, en jou hoor ik het ook een beetje. <laughs> Voor jou is dit geen tijdstip om op te staan, begrijp ik? Niet echt. Nee? Ik ben eventjes een beetje aan het kloten met de microfoons hier in de studio. Uh, voor de mensen die dat nog niet hebben gehoord. We werken vanuit een nieuwe studio. Dus als je het gevoel hebt, er gebeurt heel veel foute, foute dingetjes. Uh, gekke dingetjes die ik normaal niet hoor bij Risa. Dat klopt ook. Ik moet eventjes wennen aan een nieuwe studio. Het moet eventjes uitgevogeld worden wat wel goed is en niet goed is. Dus vergeef me dat, vergeef me dat. Ik, wou, ik vraag ook minder voor deze uitzendingen. <lacht> dus dat, uh, dat scheelt dan. Er wordt wel, wel flink bespaard op het budget. Sterker nog, er kan een, uh, kan een extra rental car dit jaar gehuurd worden... voor die twee uitzendingen die ik nu... Uh, wat minder geld vraagt. Dus dat is dan wel weer een beetje op, uh, opgeven. Ik ga jullie wat uitleggen over deze show. Het eerste is uh, welkom. Welkom natuurlijk. Dankjewel. Uh, gezellig dat jullie er zijn. Dankjewel. Het tweede is dat we hier werken met toverwoorden. Dat houdt in dat uh, de redactie van tevoren een beetje voorspelt. Nou, als je met die dames praat, dan kan het zo zijn dat een van deze woorden voorbij komt. Als dat gebeurt, dan hoor je. Toven. Hoe je wordt. en uh, Dat betekent dat je dan even moet dobbelen. Dat dobbelen is belangrijk, want daarmee kan je audiofragmenten... uit de kluis onlakken. En dat zijn dan doorgaans uh, ja, creaties van onze BNN-Vara Academy-leden. Dus die hopen maar dat die woorden dan ook gebruikt worden. Want ja, anders hebben ze het helemaal voor de katse viool uh, moeten, moeten maken. Het is wel leuk voor thuis om te laten horen. Maar ja, je wilt natuurlijk ook dat het op radio komt. Het andere is uh, dat we uh, ook een uh, regisseur hebben. Ik heb haar al even voorgesteld. Uh, Mai, onze redacteur, regisseur en de zweep, zoals we haar tegenwoordig noemen... En zij heeft voor jullie een uh, voorwerp meegebracht. Ah. <laughs> Wat is het? Is het een eierbal? Is het een, een, eierbal, een, bitterbal, een bitterbal? Een bitterbal. Een uilenbal. Een uilenbal, een uilenbal zou ook nog ja. kunnen, inderdaad. Ja telefoon Hey, we hebben een telefoon. Dat is uh, Piet Brink, die hangt aan de lijn. Hij is bitterballenmaker. Hij gaat 22.000 bitterballen maken in Korea. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. 22.000, in hoeveel tijd? 20.000, ja. Nou, in, uh, in uh, 14 dagen. In 14 dus dagen. Elke dag, uh, elke dag 12, 1300. En we zijn nu twee dagen onderweg. dat dus, uh, zijn een hoop ballen die jullie handen laat glijden Piet. Ja, we hebben er gisteravond 1600 uitgedeeld. En hoe gingen die naar binnen? Nou, die gaan met een, met een sfeer naar binnen. Ja? <laughs> dat, is de, dat zijn, ja, dat is echt... Uh, en ook geliefd bij de Koreanen. Waarom? Dus, maar, dat de, is wel heel erg leuk. Die hebben, toch, die, hebben toch best wel, die hebben toch best wel een, een soort andere smaak... dan dat ze bitterballen wegstaan te werken zijn. Nou ja, ook dan? het is... Uh, die vinden vlees natuurlijk helemaal geweldig. Ja, oh ja, natuurlijk. Ja, dat is wel zo. In, in Azië draait alles om vlees hè. je kan, gewoon, je kan ook geen vegetarische ja, maaltijden dus, dus krijgen. Zo. Nee, bijna niet. nee, nee. Dat is ah, dus ja. echt belangrijk. Voetbal. Je moet om half negen beginnen met het maken van bitterballen, maar konden jullie die niet gewoon vanuit Nederland zelf exporteren? Lekker invriezen en daar. Uh... Nee, er, er zijn altijd importbeperkingen. En zeker als het een samengestelde product is, dan is vlees. Uh... Een van de ingrediënten waar men heel moeilijk over doet oh. over de hele wereld. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Binnen Europa is alles mogelijk, maar ze gaan je daar buiten gaan om denk... er allemaal importheffingen en moeilijke vragen. Ah oh, ja. ja. Denk ze dat ze uh, allemaal de gekke dus ziekte ja. krijgen, natuurlijk? Die denken van. Uh, nou, dat zou, Ja, dat, is, dat zijn wel uh, in het verleden natuurlijk dingen geweest die gespeeld hebben. Ja, ja daar ja, is dit, alles veel strenger van geworden. Het is toen heel, heel groot geweest. Dus het. Hé, hoe zijn die bitterballen dan ook een beetje anders dan in Nederland? Nee. Het zijn precies hetzelfde. Ja, alleen de paneerwel de zou ietsje anders zijn, maar ja. de smaak is gewoon. En dat moest even uitgevonden worden. Maar we waren hier een paar dagen eerder voor de opening. Ja. En daar hebben we natuurlijk wat testen gedaan. Ja. En hebben we dat goed uh, gekregen. En hebben jullie dan ook niet dus, een beetje gekeken, van nou misschien moeten we het een beetje aanpassen voor de Koreanen? Misschien uh, wat extra? Weet nee, ik, nee, nee, nee, nee, nee, nee ja, juist niet hè? Nee, nee, nee. nee. Ja, maar dat is toch verschrikkelijk? Dat is eigenlijk een makkeling voor die Koreanen. Want die, die eten nu Nederlandse bitterballen. Die krijgen ze nooit in hun hele leven meer op het open bordje. Nou, ja, wie zou het zeggen? <laughs> nou, ik. <laughs> nou ja, misschien dat hier iemand eh, eh, het oppakt en denkt... Nou, dat wil ik wel eens proberen. Nou, is nou dat is alleen niet te verstaan. Eh, dus ja, dat is een beetje moeilijk om uit te leggen. Nee, nou, dat is ook weer zo. Maar ja, daar tegenover... Jij, jij wil voor hun weer niet te verstaan, hè? Dat, dat, dat, dat, dat. werkt twee kanten op. Nee, maar... Kom je nog wel een beetje toe aan het kijken naar sport daar? Of uh, is het gewoon de hele dag nee, witteballen draaien? Nee, nee het, is, uh, het, het, het is tot een uur of uh, elf s'avonds. je dus bent ongeveer vijftien uur per dag aan de gang. Oh jeetje. Krijg je dan wel wat mee van de reacties ja. van de bezoekers in het holland Ja, kijk, gisteren was ik natuurlijk gewoon ook bij de Roldering natuurlijk. Je was van oh, nachts om twee uur van de schaatsen. Dus ja, da, dan, dan doen we wel een klein beetje natuurlijk. En dat, maar ja. dan sta je ook even mee te hossen en zo. Ja, natuurlijk. Dat is het feest. Pakken uit en dan doen we het gewone pakken aan. en dan gaan we gewoon eh, natuurlijk wel eh, meevieren. Ja, dat is eh, en dat is ook geweldig leuk natuurlijk. Ja, en je dus, kom, eh, je komt natuurlijk aan, aan carnaval kom je helemaal niet meer toe. Nee, nee. We zijn hier wel met mensen die dat uh, heel erg diep in hun hart bezitten. Ja. ja, dat is gewoon een kwestie van uh, het werk. Ja, aan het werken nou, dan ga ik je ook niet door Europa. want daar is het vroeg nee, in de ochtend. Daar. Ja. Nou, dan uh, was ik... Hier? Ja. Bij jullie is het vroeg. Hier is het 1 ja, uur. Een uur dus, uh... Oh ja, 1 uur in de middag. Dus je hebt even je lunch breken. Ja. Dacht je, ja. even ja. met Risa bellen. Ja, nou, ik denk nou, doe ik even een lunchgesprekje. Ja. Nou, heb ik meteen even geweten vraag. Jullie... Heb ik meteen even ja. geweten vraag voor je. Elvis Presley of ja. niet Houston? Uh, Elvis. Nou, here we go. Ja. Voor jou speciaal Elvis Presley. Ja, dankjewel. Hoi. I got a daddy daddy feeling. The truth will set you free, but first it'll piss you off. Hey! around bouncing, bouncing. Hey. you keep asking me where I'm Right now. I get it how I live it. Wait a I live it how I get it. Come the motherfucking digits. I pull it with a lemon. Wait a Not cause she ain't living. Wait. It's just Wait your eyes get acidic. And this ain't Wait. a scrimmage. Wait a Motherfucker, we ain't finished. I tell Wait you, we won't stop. A nigga by the business. and it's running from the front, but every day, hey, with lemonade, I was afraid Once a, a nigga graduate, would I be okay? So a I played and I played, it's Rihanna, nigga, my constellation is space, Warp doesn't spark, couldn't chase, nigga Bath salt, bite speakers in the face Bath salt, bite speakers in the face Bath, baf salt, bite your speakers in the face Bath, bite speakers in the face Bath, bite speakers in the face In the face, I get it, I live it, wait a I live it, how I get it. Wait Count the motherfucking digits, I pull up wait with a limit. knockin' she ain't living. Wait It's just wait your eyes get acidic, and this ain't a scrimmage. Motherfucker, we ain't finished. I told wait you we won't stop. A nigga by the business, like yards with your grinning. Wave low to the top. Nigga, the vay run by. Wait a minute. Tell the paparazzi to get the lens ride. Right. Bouncing. Zo, het, is, het wordt allemaal wel heel snel afgekapt. Ik weet niet wat er met deze studio vandaag in de hand is. Geen probleem, dan uh, kappen we het heel snel af. Maar dan maken we gewoon eventjes de intro's wat langer. Je luistert naar uh, Risa. Ik heb drie dames hier voor mij. Het zijn nieuwe aanstormende talenten. We hebben bedacht dat we even een talentenuurtje wilden hebben. En uh, dat doen we met Isa, Inge en Samora. Nogmaals uh, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Leuk. Ja, is, is dat leuk, zo vroeg in de ochtend je eigen muziek nee, te promoten? Totaal niet. Nee, ik kan me gewoon <laughs> dat voorstellen. is een beetje pittig. Ja, jij ja, ja, ja. Dacht, dacht ik wil muzikant. En dan uh, s'avonds rond 18 uur word ik uitgenodigd voor de wereld door. En dan zit je dan even vijf uur morgen met Risa. <laughs> nou, dat was echt de andere kant van het spectrum. Ja. Uh, even kijken, ik begin bij Isa. Hey, uh, hey uh, Hoe zou jij je eigen om, muziek omschrijven? Ik omschrijf het als uh, popmuziek met elektronische invloeden. En invloeden vanuit reggae. Oké, okay, uh, reggae. Maar ja. is dat nog populair dan? Ja, dat uh, weet ik niet precies. Zeg maar, voor jou wel? Ja, voor mij wel. Ja. Ben je daarmee opgegroeid wel. dan? Um, nou ja, zo, sowieso als kind luister ik gewoon super veel verschillende muziekstijlen. Ja. En reggae is me altijd wel heel erg bijgebleven. En dan echt die, die echte reggae van ja, echt gewoon Bob Berlin Marley en, ja, en ja, ja, okay, zo? Oké, okay, dus niet uh, UB40. Ja, heb ik ook wel geluisterd trouwens. Okay, nou, dat gaan we een beetje vergeven. Oké, dat is fijn. Daar gaan we, okay, gaan we het ook verder niet, er niet meer over hebben. Um, naast jou zit Inge. Yes. Inge, jouw muziek, hoe moeten we dat bezien? Be het is denk ik uh, stevige alternative. Stevige alternative? Ja. Oké, okay, ik, ik zie dat ik een verkeerde de mic knop... Dat is wel mooi. Er wordt hier, de technicus staat dat heel <lacht> mooi te doen... zonder dat iemand daar wat door... en ik ga dat gewoon lopen, lopen verklappen hier op de radio. Uh, Oké, okay, dus <lacht> stevige alternatieven. Ja, ik weet niet, Het is het beste luisteren. Het is, niet, het is niet zo stevig als een Harvey... Uh, maar het is uh, pop-alternative. Pop-alternative. Stevige, moeilijk, stevige ja. pop. Ja. Samora. Hey, ja. Jou nee. ken ik al een beetje, want ik heb jou bij Fannyx wel eens gedraaid... Ja. Ja. Okay. ja. Dus dan, uh, ja, en hoe zou jij je muziek omschrijven voor mensen die het nog niet kennen? Een ah, combinatie van reggae met moderne soul en funk. Oké. Okay. Nu uh, is mijn redactie een beetje op zoek gegaan. Hè? Ik heb hier een academy academyleden. Die zijn dan een beetje in overleg gegaan. En die komen dan uit bij uh, drie dames waarvan zij zeggen... dat zijn toch wel de nieuwe, de nieuwe zangeressen van, uh, van de toekomst. Cool. Ja, voelt, voelt dat ook zo, Inge? Uh, nou, ik, ik verwacht wel een beetje dat het een leuk jaar gaat worden. Ja. Dat, het voelt wel, dat voelt wel goed. Ik heb nu net een singeltje uitgebracht. Of niet eens. Gewoon weer een track op Spotify. En uh, die gaat heel lekker daar. En, uh, dus ik heb daar wel zin in. Hoe heet die track? I Don't Mind. Zullen we daar even naar luisteren? Goed. Het is uh, stevige muziek, maar ook wel erg en uh, lekkere muziek, zeg uh, Inge. <laughs> Gelukkig. <laughs> Jeetje, Mina, dat klinkt heel erg goed. Dank je wel. Wie uh, doet de productie bij jou? Dat is Frank van de Heijden. Dat is ook een uh, vriend van mij. En uh, dat is wel grappig, want ik heb altijd producties gedaan met... Uh, altijd met uh, uh, producenten die ik, ik niet kende. Weet je dan ga je naar een studio en dan... Uh, en dit was een vriend en ik dacht, ik ga het gewoon eens met hem proberen. En dat is een gouden duo. Dat werkt. Jeetje, Mina. Goed. Wat een ja. pracht, prachtig geproduceerde ja. track ook. Ja. Samora, waar haal jij je muziek vandaan? Inspiratie bedoel je? Nee, nee, de muziek zelf, de achtergrond. Wie, wie doet voor jou de muziek? Uh, producer Dutch Flower. Samen met Dutch Flower hebben we het uh, stijl gecreëerd. En even. dat is dan, dat is dan uh, zeg maar de, de, de productie hè, op de computer en zo. Maar ik, ik neem aan dat je met live band uh, optreedt. Jawel, jawel. Nou, eigenlijk wordt er eerst een, een instrumental gemaakt. Mm -hmm. En dan... Um, zet ik daar op mijn inspiratie. Ja. En dan wordt de band naar binnen gehaald. En dan worden er echt partijen uh, ingespeeld uh, over de beat heen. Met de hele band. Gewoon eventjes lekker uh, met de band knallen. Ja. Het is wel ja. lekker om een band achter je te hebben staan. Heerlijk. Zeker op het podium. Heerlijk. Heerlijk. Gewoon, ja, ik zie ook drie ja. dames knikken. Uh, daar kijk ik eventjes uh, Isa aan. Mm -hmm. Jij staat ook met een band op het podium? Ja, zeker. En uh, waar bestaat jouw band uit? Uh, ik heb nu een drummer, een toetsenist en een bassist. Ja. En ik zit zelf op de rockacademie, dus ik heb via de rockacademie hun ook leren kennen. Oh. En dat is ook mijn bandje nu. Dat is je bandje? Ja, mijn band. Kan gewoon. Uh, ja. En uh, stuur jij ze dan aan of is dat echt samenwerking? Ja, ik kom wel zelf met de songs aan, dus ik schrijf bijna alles uh, op gitaar en ah. dan... Heb ik zelf ook al partijen in mijn hoofd en dan werken we die uit. Maar bijvoorbeeld, ik laat mijn toetsenist ook heel vrij om zelf partijen te bedenken. Jullie zijn een beetje de Lennon en McCartney en uh, jullie lopen <laughs> slecht weg met het geld en de royalties. Ja, ja, ja dan, een, een beetje wel. Uh, een... okay. Was dat waar, zijn Feestje? Zo is <laughs> naar jouw muziek luisteren. Ja, leuk. Je, hebt, je hebt een trek meegenomen, happen Again? Ja, mijn eerste single. Je eerste single? Nou, hier. Uh, is hij voor het eerst op Radio 1? Uh, volgens mij heeft het Lucum wel een paar keer gedraaid. Echt god, samen naar de Dan gaan we het anders <tie> duren ja, <tie> Whitney Houston. <Nee. tie> Ik heb uh, haar hier in de studio samen met Inge en Samora. We gaan straks meer uh, van hun horen. We gaan ze een beetje flink uh, het hem van het lijf vragen... over het leven als beginnend opkomend supertalent. The more things sound the same voor dat TLC bestond. De Destiny's Child voor dat Destiny's Child misschien zelf geboren was. Nou, misschien is dat wel een beetje overdreven. Maar jeetje, Mino, het waren ze lekker bezig. Anvook. En ze zijn nog steeds bezig. Ze toeren nog steeds wel in wisselende formatie. Maar ze waren laatst in Nederland, nog niet zo lang geleden. En hebben ze toch ook weer het dak eraf gespeeld. Want wat hebben ze verschrikkelijk veel hits. Anvook. Is het Anvook? Anvook? Het is Risa. Dat is in ieder geval 100% zeker. Want dat is mijn eigen naam en die ken ik ondertussen wel een beetje. In de studio heb ik drie nieuwe namen. Isa, Inge en Samora. We hebben net al geluisterd naar muziek van Isa. Uh, Isa, Inge, uh, Samora, jij komt zo aan de beurt. Dat beurt. Uh, geloof me, dat gaat zeker gebeuren. Maar Samora, wat heb je als beginnend artiest op dit moment nodig om uh, door te breken? Nou, ik denk vooral gehoord worden en uh, de support. Hoe zorg je dat je gehoord wordt? Nou, door actief bezig te zijn, materiaal te releasen, netwerken, uh, durven mailtjes eruit te gooien. Mm -hmm. En um, ja, goeie muziek buiten zetten. Ah, en, je, je zegt durven mailtjes eruit te gooien. Waar, ja. waar gooi je mailtjes zijn dan? <laughs> <laughs> <laughs> nou, ik uh, pak eens wel eens, uh, ik probeer wel eens bij je TV-zenden van: hoi, ik ben Samora en ik maak dit en dit. En uh, wellicht mag ik een kans om langs te kunnen komen. Okay. En nooit geschoten is altijd mis. Hè? Maar je hebt mij niet gemeld, zag ik. Jawel, ik heb jou wel. Eens, ah, wel via wel... Phoenix heb ik je wel eens een mailtje gestuurd. Oh, ik dacht dat je in mijn DM probeerde te slijpen. <tie> ik, ik, ja, ik, ik ging helemaal hashtag me toe op dat. Dus oké, okay, nee, dat, okay, dat was dus professioneel bedoeld. Okay. Ja, nou ja, ja. Je zit hier uiteindelijk, toch, dus het is toch gelukt. Super. Uh, Inge, ja. uh, hoe zit dat bij jou? Wat, wat heb jij gedaan om uh, je eigen exposure uh, te vergroten? Nou, wat mij wel heel goed heeft gewerkt... is toch echt een team van mensen om je heen bouwen... die uh, ook geïnteresseerd zijn in uh, dat het succesvol wordt. Waarom, dus... waarom zijn ze? geïnteresseerd dat het succesvol wordt. Betaal je ze daarvoor of hebben ze andere motieven? Uh, nou, dat ligt bij iedereen een beetje anders. Ik zit nu bij AT Bookings bijvoorbeeld. Die betaal ik niet, maar die krijgen dan een fee. Ja, precies. Ik heb een producer, die betaal ik bij hem. En zo'n AT Boekings is ooit opgericht. omdat Anouk iemand nodig had. die ervoor zorgde dat de boekingen kwamen. En vervolgens is er een heel boekingbureau. Anouk weg, ja. Anouk weg, scheiding, iedereen uit elkaar huilen. Nou ja, mij bellen van. Dat is allemaal. Dus dan kom je op. Zo'n AT Bookings, belt hij jou of bel jij hun? Ik bel hun. Ik heb met de popronde meegedaan afgelopen jaar. Dus okay. toen heb ik uh, net een uh, Samora film met mails bestookt van, joh, kom even kijken. En uh, dat deden ze. En uh, gelukkig waren ze enthousiast. Dus dat is gelukt. Dus dat is voor mij heel belangrijk. Ik heb een hele te gekke manager en een boeker nu. En die producer die je net hoorde. Dus dat, dan sta je al een stuk sterker. En ik, dat werkt wel. Isa, heb jij een boeker? Ik heb nog geen boeker. Dus ik zijn super hard, uh, naar op zoek. Maar ik heb wel managers. Jo M Melwijk. En zij zit op de HBA En zij studeert daar Music Professional, en zij heeft mij als oh. projectje erbij. Ja, je hebt wel echt al die, al die uh, School of Rock uh, ja. back <laughs> Ja, allemaal opkomende mensen die elkaar helpen en dat werkt wel super goed, daar ben ik ja. ook heel blij mee. Merk je dat je boekingen daardoor vergroten? Ja, eerst, we hebben eerst gewoon een beetje mijn profiel zeg maar, op, de, op de rit gekregen, want ik had nog geen Facebook, ik had nog geen Instagram, ik had okay. nog niks uitgebracht. Nu hebben we eerst een Single uitgebracht en nu gaan we heel veel spelen, dus daarom zijn we nu actief op zoek naar een boeker. Oh, jullie zijn nu op zoek. Nou, toevallig, dus zij kent er uh, eentje, ik ken er ja. ja. En uh, hoe, hoe, hoe beleef je het spelen zelf? Het spelen, ja, super vet. Dat vind ik het allerleukste. Ja? Gewoon met mijn band uh, mijn gevoel naar buiten brengen. In, in vorm van muziek. Dat is gewoon het tofste wat je kan okay, doen. Oké, met, meteen een gewetensvraag. Uh, nooit meer zelf muziek schrijven en, en, en produceren? Of nooit meer optreden? Eh, uh, nooit meer optreden, denk ik. Ja, echt waar? Nooit meer optreden? Ja, mijn muziek is echt maar uitlaatklep. Je uitlaatklep. Ik word helemaal gek als ik niet schrijf. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, toverwoord <laughs> is ondertussen gevallen, merk ik. Uitlaatklep. Uh, moet ik gaan dobbelen? Of hoe... Ja, en thuis uh, moet je meeschrijven, hè? Dan weet je van uh, wat, wat het uh, toverwoord is. Dan stuur je dat op via de radio 1, maar wel aan het eind van de uitzending. Want dan kunnen er nog meer toverwoorden vallen. Wat heb jij... Uh... Ik heb tien gegooid. Jij hebt tien gegooid. Gaan we eens even kijken wat er in de kluis voor jou zit. Wie van jullie uh, heeft wel eens geskateboard of geskate? Ik heb geskate. Ik heb ook geskate, ja. Samora. Nee. nee wij vallen buiten, ik ook niet hoor. <laughs> ik, ik, ik kijk jou wel aan. maar uh, Er zijn meisjes van 13 die dat uh, al een hele tijd doen en die hebben daar een passie voor. Onze redacteur ging even bij haar op zoek. Uh. Op bezoek, moet ik zeggen. Toen ik 13 was, speelde ik Tony Hawk Pro Skater op mijn computer. Ik droeg skatekleding en ik luisterde punkmuziek. Het skateboard heb ik alleen nooit weten te halen. Wie dat wel heeft, is de 13-jarige Kate Oldebeuving, oftewel Skate Kate. Nederlands kampioen, Europees kampioen onder de 16 jaar en nu al geselecteerd voor de Olympische Spelen 2020 in Tokio. Dus jij bent de beste? <laughs> ik ben zeker niet de beste van de hele wereld. Is het nog een beetje te combineren met school? Jazeker, in een loodstraject. Dan kan ik gewoon, bij de handvaardigheid en drama, uh, kan ik huiswerk maken. En ik kan ook eerder weg. Hoe denk je dat je de beste skater wordt van de wereld? Nou, heel erg veel oefenen. En het moet wel leuk blijven vinden, natuurlijk. De skate lifestyle. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ja, gewoon heel erg wat chillen, denk ik. Gewoon waar. Word je gesponsord? Ja. Hoe is dat dan zo gekomen? De meeste waren bij wedstrijden of hebben we mijn Instagram gezien. En doordat ze dat hadden gezien hebben ze gemaild. Sommigen hebben het gelijk gevraagd. Boards krijg ik gratis, wielen en dan ook nog mijn schoenen. is dus eigenlijk alles? Uh... Ja, eigenlijk wel. <laughs> In de tijden van nu, iedereen die een beetje aandacht krijgt... heeft te maken met sociale media. Doe je dat allemaal zelf? De meeste dingen bedoel ik wel echt zelf. Vind je dat leuk? Ja, ik vind het heel erg leuk om te doen. Eigenlijk gewoon zo bijna je hele leven laten zien. Begin je er al een beetje ijdel onder te worden? Wat is ijdel? Dat je bezig bent met wie je eruit ziet? Oh nee, helemaal niet. Nee, ik doe gewoon altijd mijn eigen kleren aan die ik zie. En dan hopelijk goed eruit zien. <laughs> Wat is de nieuwste truc die je zelf hebt geleerd? De verste nieuwste truc is denk ik een 360 flip. Dat is wel een van de moeilijkste trucken die er is. Hoe zou je jouw manier van skaten omschrijven? Ja, ik skate zelf heel erg voor rails, omdat ik dat heel erg ja, leuk vind en hip. Doe je liever halfpipes of juist meer de, de straatstijl? Ik denk straat, maar ook omdat ik daar beter in ben. Ik vind alles heel erg leuk om te skaten, dus dat is wel... Ja. <laughs> ben je een als je aan het skaten bent of ben je helemaal op aarde? <laughs> op aarde? Op aarde. Oh, ik dacht paarden. Nee. <laughs> sommige trucs gaan heel makkelijk, dus daar hoeft ik niks echt heel erg van na te denken. Bij sommige denk ik wel van, ja, blijf boven je bord, blijf boven je bord. Of dat soort dingen. Dan lukt het meestal wel. Luister je muziek als je aan het skaten bent? Nee, niet echt. Ik rijd er juist, denk ik, meer afgeleid. Ik vind het fijn om de geluiden omheen te horen. En Jij bent al veel programma's geweest, radio, televisie. Dat houdt maar niet op. Ja, het is wel raar om zoveel in het nieuws te zijn zelf... en jezelf dan de hele tijd terug te zien of te horen. Het is wel echt heel raar. Wat vind je er raar aan? Ik weet niet. Het is gewoon zo raar om jezelf te horen. Dat probleem ken ik. <laughs> Wat denk jij dat je nodig hebt om een goede skateboardster te worden? Ik denk dat mannen durven meer dan vrouwen. Als vrouwen wel echt soms gewoon echt even iets moeten doen... Ook al het vind het echt niet, dan val je maar een keer. Jongens zien er dan vooral in dat, ah joh, dat kan wel, dat kan bijna niks fout gaan. En ik ga dan altijd kijken van, ja, hoe kan ik dat wel? of Ik moet altijd helemaal zeker zijn voordat ik iets doe. Als je dan valt, ga je dan meteen weer opnieuw proberen? Nou, het ligt wel aan hoe je valt. Meestal ga ik gewoon door, want het zijn dat vaak spiertjes. Maar als je echt iets gekneusd hebt of zo, moet je wel stoppen. Wat vind je nog meer leuk naast het skaten? Mm, ja, muziek luisteren. Tekenen vind ik ook wel leuk. Maar ik kan het niet zo goed. Ik vind je het belangrijk om wel goed te zijn in wat je doet? Ja, ik ben best wel fanatiek als ik een spelletje speel of met eigenlijk alles wel. Ik vind het ook niet erg als ik niet win of als het terecht is. Liever winnen, toch? BNN Vara Yeah.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 Paradise heet de single. Hij komt van het album Stane at Tamaras. Maar het album is nog helemaal niet uit. Uh, Estra studeerde vanaf 2011 aan het Brits Irish Modern Music Institute in Bristol. Had binnen een jaar een platencontract. Hé, hey, zo kan het ook, hè? Ja. Nou, <laughs> nee, maar jullie, jullie gingen al heel lekker, toch? Ja jong, volgens mij ik ben ik wel blij. Hoe zorg je ervoor dat je, dat je muziek ook bij de luisteraar terechtkomt? Want ik draaide net Video Killed the Radio Star. Vervolgens uh, heeft YouTube heeft MTV gekillt en TMF gekillt. Maar nu is eigenlijk Spotify de leading uh, argument. Of zie ik dat ja, verkeerd? Dat denk ik wel, ja. Volgens ja. mij uh, klopt dat. Hoe zorg je ervoor dat het daar terechtkomt? Nou, ik heel veel mensen mailen. heel veel mensen mailen. Ja, superveel ja. mensen mailen inderdaad. En gewoon... Ik denk, je moet heel veel spelen en dat mensen je oppakken. Op social lijsten. media ook. Ja, precies. Ja. Die zijn lijsten zijn nu heel track. belangrijk, hè? Ja. Ja. Ja. Ik had een track gereleased drie weken geleden. Deze is dus mij op Mind op Spotify gezet. En het was helemaal niet... Uh, ik dacht, ik wilde dit helemaal niet als single uitbrengen. Maar hij is opgepakt door de New Music Friday playlist. En vanuit daar weer naar andere grote pleen is. En dat gaat te gek. Dus die is nu binnen drie weken 20.000 keer Hoi, geluisterd. Ja, super, yeah. dus dat is dat doe je lekker. Ja. Samora, jij gaat ook heel erg lekker. Ik heb uh, ook een single van jou hier liggen, die heet Stay. Yes. Gaan we even naar luisteren. Stay with me, want? Long time me I search and I It is this you that I want yeah. Take your time again All the time we spend It's in the little tiny things that you do Holding my hand saying I love you, I love you. And I hope this never ends I want to be no one there. Pick up the girl that I'm taking good care. Good boy, I struggle behind it. Top in the line and a day game with the strategies. Then I know. Sally as a rock, I'm the queen of the show. Then I know. Spreading the love like me and be Gorge. For them, I see Yeah, Yeah, What are you waiting for? wel van als ik het zo hoor Samora. Jawel. En een beetje dansalachtig uh, gevoel kreeg ik er een beetje bij. Ja, al gaan doe... experimenteren. Las ik nou ook ergens dat je een grote prijs doet? Ja, halve finale grote prijs. Halve finale grote prijs. Nou, dan ja. ga je wel uh, dingen doen. Ik zat in één keer, ik zat hier zo aan te luisteren naar al jullie muziek. En dan dacht ik, hoe vet het zou het zijn als jullie met z'n drieën eens een keer iets maken? Ja. Zo, zulke verschillende ja. stijlen, prachtige stemmen. Is dat iets waar we voor elkaar kunnen boksen? Dat we, dat we dat dan hier ook eens een keer gaan primeuren? Zeker. Hier zo ja, bij ook. Zeker. Dat lijkt me op. zo vet. Je... ja Oké, okay. gaan we even kijken of we, of we daarmee uh, kunnen helpen. BNF Varen Academy leden die zijn ook wel bereid om daar een beetje uh, ja, tijd in te investeren. Gaan we kijken of we met jullie drie een song <laughs> kunnen maken. En dan, dan hebben we onze eigen gewoon een uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, song gemaakt. Ik ga jullie bedanken. Het zijn drie nieuwe talenten. Muzikanten, zangeressen. Hun namen zijn Isa, Inge en Samora. Je hoorde ze hier bij uh, Radio 1. Nog eventjes Samora. Waar kunnen mensen je vinden op social media? Samora Music, Facebook, YouTube, uh, Instagram, everywhere. Inge? Ja Inge van Kalkar met een C en dan kom je daar. Oké. Okay. En bij mij Isa Songwriting schrijf is Isa Songwriting. Okay. <laughs> ik ga jullie heel erg bedanken dat jullie zo uh, vroeg in de ochtend tijd wilden maken om hier bij mij te zijn. En uh, wij gaan zorgen dat jullie samen met z'n drie de studio ingaan. Ja, cool. En dan gaan we Sleuk. kijken wat daaruit komt. Ik ben wel benieuwd natuurlijk. Jij ook bedankt. Dankjewel. Straks hier in de studio bij Risa hebben we een, een YouTuber die het af en toe heel erg fijn vindt, maar af en toe ook wat minder. En hij heeft een wasboordje gekweekt waar ik u tegen zeg. Maar echt u tegen zeg. Straks hier.